Een warm en veilig plekje. Het was herfst in het bos. Grote koude regendruppels vielen op de bladeren van de bomen en op de varens daaronder. Het wordt winter, dacht het kleine vogeltje dat op een boomtak zat. Waar moet ik straks schuilen voor de sneeuwstormen en de hagelbuien? Hoog in de lucht vlogen een troep vogels. Wij vliegen naar het zuiden, riepen ze. Ga met ons mee. Dat kan ik niet, riep het kleine vogeltje terug. Mijn vleugel is gebroken. Ik kan niet vliegen. Weten jullie waar ik kan schuilen? Maar de andere vogels waren al verder gevlogen. Het kleine vogeltje bleef eenzaam achter. Het kleine vogeltje kwam uit de stad. Hij wist hoe hij een nest moest bouwen in de dakgoot van een huis en hoe hij met zijn snavel torren uit een grasveld moest pikken. Maar hij wist niets van het leven in het bos... De vorige dag was hij een stukje gaan vliegen. Onderweg was hij tegen een boomtak opgebotst en had hij zijn vleugel gebroken. Het kleine vogeltje hipte naar de rivier en vroeg aan een treurwilg. Mag ik misschien onder uw takken schuilen tot het lente wordt? Niks ervan, antwoordde de boom. Ik heb al problemen genoeg. Niemand vindt mij mooi, daarom ben ik zo treurig. Het kleine vogeltje hipte naar een mooie zilverberk. Mag ik onder uw bladeren schuilen tot het lente wordt? vroeg hij. Nee hoor, antwoordde de boom. De vogels scherpen altijd hun snavels aan mijn mooie zilveren stam. En daar wordt mijn stam zo lelijk van. Maak dat je wegkomt! Het kleine vogeltje hipte bedroefd naar de esdoren. Mag ik onder uw bladeren schuilen tot het lente wordt? vroeg hij. Nee, antwoordde de boom, dat mag je niet. De vogels proberen altijd mijn zaadjes op te eten en dan groeien er volgende zomer geen kleine boompjes. Ga weg! Toen de winter begon ging het waaien en regenen en het werd kouder. Het zou niet lang meer duren voordat de regen zou veranderen in hagel en sneeuw. De eekhoorntjes en de muizen en de andere kleine bosbewoners kropen in hun holletjes en begonnen aan hun winterslaap. Het kleine vogeltje stopte zijn kopje onder zijn goede vleugel. Hij rilde van de kou. Opeens hoorde hij zeggen. Kom maar tussen mijn takken zitten, klein vogeltje. Dat is een warm en veilig plekje voor de winter. Anders zul je doodgaan. Het kleine vogeltje keek blij omhoog. Wie had dat tegen hem gezegd? Het was een kleine dennenboom. Maar ben ik niet te zwaar voor uw takken? Vroeg hij. tussen haar lachte de dennenboom. Je weegt vast niet meer dan een van mijn dennenappels. En nu we toch over dennenappels praten, daar zitten zoveel zaadjes in, dat jij de hele winter genoeg te eten zult hebben. Weet u zeker dat u ze kunt missen? vroeg het kleine vogeltje. De dennenboom begon te lachen. Als uit al mijn zaadjes een dennenboom zou groeien, zou volgend jaar de hele wereld bedekt zijn met dennenbomen. Kom maar gauw. Het gaat harder waaien. Het kleine vogeltje sprong tussen de takken van de dennenboom. En net op tijd, want er stak een storm op. De wind blies de bladeren van de zilverberg en de zaadjes van de esdoorn weg. Het water in de rivier begon te stijgen. De takken van de treurwilg hingen in het modderige rivierwater en werden vies. Maar de dennenboom stond zo beschut dat de wind langzaam heen blies en zijn naalden waren zo glad, dat de regen en sneeuw ervan afgreed. Hij bleef de hele winter groen. Langzamerhand werd de vleugel van het kleine vogeltje beter. En toen het lente werd, kon hij weer vliegen. Voordat hij vertrok, nam hij een van de zaadjes van een dennenappel in zijn snaveltje. Hij vloog naar de stad en in het park liet hij het zaadje vallen. Daar groeit nu een dennenboom waarin de vogels van de stad elke winter kunnen schuilen. En in de lente zingen ze in die dennenboom het hoogste lied.